Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was dramatisch druk in de Rotterdamse winkelstraten, zegt burgemeester Abu Taleb. En daarom besloot hij om de koopavond in het centrum eerder af te breken. Koopjesjagers gingen vanwege Black Friday massaal op zoek naar de goedkoopste winterjassen en telefoons. Al hadden deze mensen eigenlijk wel spijt. Ja, ik vind het, niet, ik vind het echt niet chill. Nee, nee. Ja, helaas is het nu wel erg druk, maar... Het was voor mij niet een bewuste dag om nu te gaan shoppen. Dan doe ik het liever online. Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam riepen eerder vandaag al op om niet meer naar het centrum te komen. In Rotterdam hielp dat dus niet en daarom besloot de burgemeester in te grijpen. Belgen hebben duidelijkheid over de kerst. Ze mogen één knuffelcontact van buiten het huishouden uitnodigen. Alleen staanden mogen twee mensen tegelijk ontvangen. Eerder werd bekend dat winkels bij onze zuidenburen dinsdag weer open mogen. Balen voor de Oranjevrouw, want ze hebben net een oefenwedstrijd tegen Amerika verloren. Net als bij de verloren WK-finale vorig jaar wist het Amerikaanse voetbalteam twee keer te scoren. De bondscoach Sarina Wiegman ontbrak trouwens op de bank vanwege familieomstandigheden kon ze er niet bij zijn. En voor de duurste pepernoot ter wereld moet je bij een koekjesfabriek in Harderwijk zijn. Even snel een zakje naar binnen knallen is er niet bij, want voor 10 pepernoten moet je maar liefst 100 euro neertellen. Maar dan heb je ook wel bijzondere pepernoten in huis, zegt de bakker van het spul. Safraan uit het Midden-Oosten, vanille uit Madagaskar, witte en zwarte truffel en uiteindelijk met bladgoud is dit dus echt wel de werelds beste, mooiste nooit, ooit gemaakt. En veel mensen zijn benieuwd, 400 gouden pepernoten zijn inmiddels verkocht. En dan nog het weer vanavond droog en koud. Het koelt af naar het vriespunt. De rest van het weekend aardig zonnig en fris. Een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam hemhavens drie kilometer file. En de vertraging is daar tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. M -m. Met nu. See it. Bij een nieuwe aflevering See It Sessions op jouw Steven in Oh, hebben jullie ook gezien in dit weekend? We hebben er naartoe geleefd. En hey, we gaan weer knallen, hoor. Twee uur lang de nieuwste hits. We gaan een beetje livestreamen. We gaan een beetje houseen. Even lekker shaken, een beetje bass house. We er allemaal in vanavond. Onze enige echte DJ Dion City. Speciaal een kappertje gepakt. Hij zit er weer helemaal strak bij hoor. Ho oh, oh, ho oh. ho! klinkt nou een beetje als kerst. Hey, volgende week zijn we er niet. Dus we gaan deze twee uur extra lang, extra hard knallen. Ik zeg. What the hell are you talking about? Dat wou ik zeggen. DJ Dion City. Nu een uur lang op jou 106.9, 104.5. En natuurlijk bij Single. Yeah. Oh, I'm not your friend, I'm not your It's a Vind va bene. Si Zie la vie is americana. Waar ze sotto luna. Van Madeleine en Gabriel, I'm America. ...dan DJ Dion City. Tot meteen, na tien uur... ...gaan we gewoon nog een uur door. DJ JK, live in de mix. Zorg dat je blijft luisteren... ...op het grootste dans voor. Het is weer er ook zo lekker bij. Nou, hier in de studio. Het dak gaat eraf. We krijgen berichtjes in de studio. Kan het nog wat harder? Nee, we doen even rustig aan. Zometeen, na 10 uur. Een uur lang. DJ JK nonstop in de mix. Op jouw 106.9. Maar nu eerst, tot aan 10 uur. DJ Dion City.